...nog hard tegen die demonstraties opgetreden. Daarbij vielen duizenden doden. De Olympische Winterspelen. Ja, de laatste dag is nu echt begonnen. Onze bobslayers hadden vanmorgen hun derde run. Er zitten wat schoonheidsfoutjes in deze derde run van Dave Vesseling. 55-15, dat is de minste tijd van de drieën. We Storen horen bij de NOS, de Nederlandse vier onder leiding van Dave Vesseling ...staan nu zestiende. Over een kwartiertje mogen ze nog één laatste keer... Het weer nog van Weerplaza, grijze natte graad of 10. Morgen ook weer regen, maar af en toe ook dan de zon. Flitsmeister dan, file gemeld op de A12, Arnhem richting Oberhausen bij de grens. Daar staat 2 kilometer en 10 minuutjes. En op de A58, eindhoven naar Tilburg, bij Moergestel. Daar is een ongeval gebeurd, 4 kilometer, 25 minuten. En een flitser op de A1 richting Amsterdam bij 17,9. kom en dan. Met de weekendshow op zondagmiddag. Ja de laatste. Oh, dat is jammer, hè? Dat is We starten met Taylor Swift. Hier is Opa Light. You, you music, you music. You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 Q-Music Green Green Grass. Maakt het acht minuutjes over twaalf. Welkom, welkom. De zondagmiddag editie van de Weekend Show. Daar Bram Krikken. En daar Tom van der Weert. We zijn er tot drie uur vanmiddag. En leuk als je meedoet via de Q-Music app. Ik zie wat uh, tumult. <laughs> In de Kier of Ja, ik zie Daan, maar ook Koert. Die vragen zich allebei af de laatste. We hebben ons ontslag ingediend. Ja, wij stoppen bij dit station. Ja, jammer dat jullie dat nog niet weten. Nee, nee, nee, nee. Gekkigheid. Nee, de laatste van een lange reeks. Wij zaten natuurlijk met de Olympische Spelen op de plek van Domien, met de ja. middagshow, maar ook gewoon in het weekend. Dus van de afgelopen 14 dagen hebben we twaalf keer op de radio gezeten. We hebben in een soort waas geleefd. We hebben in een soort, inderdaad, in een roes. We zaten in een roes. En dit is de laatste van die reeks. Ik vond het wel weer leuk hoor. Twee weken lang in ja. de dag zo'n beetje hier zitten. Vond het ook leuk, maar ik ben ook blij dat het. <lacht> is ah, nee, dat nee, heeft hartstikke leuk. Het was alleen af en toe een beetje passen, meten met, uh, met de andere de kleintjes en de dingetjes. En de, de hondjes en de. En maar de het is goed gekomen. Hey, het is allemaal rustig lekker zondagmiddag met een bakje koffie. Komt helemaal lekker goed. Inderdaad, En zometeen een lekker broodje bestellen. Joh, wie maakt ons wat? We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij gaat doen deze zondag. Uh, stuur een berichtje in de Q-Music app. Dat kan natuurlijk getypt. Dat kan gesproken, dat kan ook. Gefilmd, kom erbij. Wat klinkt die radio weer lekker? En wat klinkt het goed? Zo. Wat klinkt die radio weer goed? Dat zeg ik. Wow, wow, wow, wow, Tom en Bram, dat is maar jij naar luisteren moet. Wow, wow, wow, Q-music, dat is maar jij naar luisteren moet. Muziek van de Blackheart Peace, Where Is The Love, komt eraan na Alesso en Destiny.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 Some love y'all We're people dying Children hurt and you're and crying When you practice what you preach would don't you turn the other cheek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 Like I bij music. En waar is de love? Nou, hier hè, hier is de love. Inderdaad, genoeg liefde. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q Music app, daar is het weer gezellig. Um, eens zien, ik zie hier een uh, bericht van Ilko. die zit weer op de vrachtwagen, zelfs op zondag, zegt succes. Merk ze. Ramon is erbij. Net anderhalf uur in de regen staan vlaggen bij mijn schoondochter. 0-1 gewonnen, nu lekker in de auto van Sprudel naar Tilburg... Kom maar een Bram op de radio. Kachel aan en verder luisteren. Zo is het. Daphne zegt... Het plensregent, regent, het stormt, maar de bloemetjes laten zich niet tegenhouden. Helemaal klaar voor de lente woensdag. Ja, wat heerlijk. Dan kan het dus wel 20 graden worden, hè, woensdag. Ongekend. Oh, wat heerlijk. Aron is erbij. Ik ben mijn kamer die ik heb verbouwd aan het indelen. Met Q lekker hard op de speaker. Even kijken. Rob zegt... Bugatti Chiron bouwen, zeg ik dat? Oh, van Lego. Ja, ja. Van Lego, zeker. Uh, Suus is lekker bezig, potje aan het padellen in het regenachtige weer. Even kijken, ik zie uh, Esther, die zijn high tea aan het voorbereiden. Vanmiddag komen er een aantal vriendinnen langs. Nog voor mijn verjaardag, die zijn, uh, een appeltaartje aan het bakken zo te zien. Hé, hey, en we gaan op zondagmiddag even naar de snackbar. Dat is natuurlijk sowieso oh, een goed idee. Altijd maar goed. Uh, in dit geval is het Joost. Joost, goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Ja, als wij het woord snackbar voorbij zien komen, dan bellen we... Ja, dat snap ik. Als ja, brood besteld moet worden, staat Ja, heerlijk. Ja, het is inmiddels uh, kwart over twaalf geweest. Dat betekent denk ik dat het wel uh, al aardig storm begint te lopen, of niet? Nee, dit weer niet. Nee? Is het rustig? Ja, ik ben vanaf twaalf uur open, maar ja, met de regen komt er niemand. Oh. Is, is het je eigen snackbar? Nee, nee. Ik ben gewoon medewerker. Oké, okay. en, en waar? En wel, welke snackbar zit je? Uh, foodmaster de gors in Pummerin. Kijk. In Purmerend. Lekker. En wat is jouw uh, eigen favoriete snack, uh, Joost? Eh... Uh... Maar eigenlijk eet ik het zelf niet. Nee. Oh. Oh. Ja, als ik in de snackbar zou werken... zou ik iedere dag een frikandel speciaal nemen. En ja, als, je niet, ik... uh, als je niet in de snackbar zou werken... Dan zou ik iedere dag een frikandel speciaal ja, nemen. Daar ja, ja. ben ik bij begonnen, maar daar ben je na een week wel ziek van. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel, Joost. Ja, uh, heerlijk zegt. Dus lekker die, lekker die vetvijver aan. Uh, ik smulde van. Uh, hebben jullie ook zo'n uh, zo zo typisch eigen snackje oh, ja. daar... Eh, uh, nee, we zijn juist een beetje de, de traditionele, wat je overal in een snackbar kan krijgen, Oké, okay. heb, je, heb je een speciaaltje? Nee. Heb je een, heb je een kip, kn, kipknos? Eh, uh, ja. Kijk, hé, hey. en dat zijn er niet veel meer. Heb je een uh, kipkorn? Uh, ja, ja die, en, die hebben we sowieso, ja. Een berenlul? Ja. Een, uh, nou ja, goed. Dan kan je hey, nou het hele menu, menu bij langs? <laughs> ja, ik ja. kan het hele menu wel even doorsturen. Maar... <laughs> ah, nou, Joost, ja, heerlijk. Ik, ik smul ervan. In ieder geval uh, heel veel succes nog met werk. Hoe laat ja, uh, ben je klaar? Uh, acht uur. Oké, okay, ga je dan nog, uh, vanavond nog wat leuks doen? Uh, nee, gewoon naar huis. Gewoon lekker naar huis. En dan pootjes yep. op de bank, serietje aan of voetbal kijken? Ja, ik uh, kijk wel even wat ik thuis ga doen. <laughs> ja. en roep nog even één keer waar je zit, uh, Joost. Dan sturen we uh, iedereen jouw kant op ze de Gors in Pummerend. Kijk, ben je Het in de is nog rustig, het is nog rustig. Dus gaan erheen. Even een delletje yep, halen. Ik heb tijd genoeg. Later Joost. <laughs> Doei, fijn uitzending. So well. Doei, fijn the best you can. Streets call. I get up, and my feet feel light as if I, I remind myself. nieuwe muziek uit van de mannen van Direct. En dat is natuurlijk altijd raken. Your Stop Q Music won't fall. Zometeen Team Tom versus Team Bram. En Alex Wharton komt er ook aan. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook In het restaurant, ja. Oké, Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Gastje. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl. Is het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 Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister viel op de A12 Arnhem-Oberhausen... bij de grens, 2 kilometer en een kwartier. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Dat komt door een ongeval 4 kilometer, 25 minuten vertraging. En Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 17,9... en op de A16 richting Dordrecht bij 42,7. Q-muziek, Tom en brand. Muziek van David Bowie, zometeen eerst Alex Warren en Eternity. q the ticking on the wall.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 Dance. Team Com versus Team Bram. Spelen wij in teamverband? We hebben alleen nog geen teamgenoot. En dat is jammer, want er ligt hier een fantastisch Q-prijzenpakket met alles erop en eraan. Uh, team Tom, naar wie ben jij uh, op zoek vandaag? Ja, Team Tom zoekt vandaag de volgende specifieke persoon. Iemand die al leuke plannen heeft voor uh, de lentedag die we komende woensdag gaan krijgen. 20, dus, 20 ja. graden kan het worden, hè? Dus uh, heb je je vriend al opgetrommeld om het eerste terrasje van het jaar te pakken? Of uh, heb je plannen om uh, de tuin op de kop te zetten, nieuwe plantjes uh, te gaan planten? Uh, nou, uh, verzin het. Nou, die planten moeten toch ook denken, wat gebeurt hier? Ja. De afgelopen week sneeuw ja. en dan straks <laughs> 20 graden, man. Nou, heb je leuke plannen voor komende woensdag, de eerste echte dag van, uh, van het jaar. Meld je aan voor Team Tom in de Q Music -app. Ja, Het is bijna al een zomerdag, kun je wel zeggen. Ja. Toch, het is niet eens een lente we kunnen dag. zwemmen in de natuur. Ja, inderdaad, bijna wel. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die binnenkort een reis gaat maken. Het kan zijn dat je op vakantie gaat. Het kan zijn dat je iemand op gaat zoeken. Een zakenreis. Een zakenreis. Uh, misschien wel een honeymoon. Ben je zo iemand, te hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q Music App. Ja, mijn honeymoon komt dus ook steeds dichterbij. Hè? Oh, Japan, toch? Fantastisch. Ja, Japan. Ongekend, hè? Echt heel erg leuk. Dat is vet. Ja, echt vet. Hè. Echt een toffe rondreis door je. Ontbijten met sushi. Nou, en, en, en lunchen met sushi. Ja. En avondeten met sushi. Heerlijk. Goed. Ben je iemand die een reis gaat maken? Kom dan in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q Music App. Ja, of dus Team Tom voor de lentedag. En dan gaan we strijden tegen elkaar om dat prijzenpakket met welk spel. Yeah. Weet je wat, uh, Danny Vos van het Nieuws, jij hebt een beetje een, een, een baal, dacht je? Je bent een beetje moe, dat kan natuurlijk gebeuren. Een beetje ja. mokken, een beetje... Je bent snel overprikkeld, wat wil je dan horen wat jou niet overprikkeld raakt? Um, waar kan ik uit kiezen? Ja, ratenplaat. Tim uh, pet. Ja, dat Geen soort spellen. Karaoke. Kunnen uh, we niet een keer 30 seconds hoe zit dat ertussen? Dat kunnen we wel een keer doen. Fijre muziek van Lucas en Steve, up till dan zo direct bij Q Music Na de nieuwste Shakira. It is a zoo. Come on, get on up. We're wild and we can be tamed. And we turning the floor into a zoo, ooh, ooh.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 You say you'll stay. We can feel the love and dance the night away. Cause. En Steven up till down. We'll be up till down. Team Com versus Team Bram. Spelen wij in teamverband. We moesten nog even op zoek naar een teamgenoot. Ik was op zoek naar iemand die voor komende woensdag, de eerste echte lentedag van het jaar, al leuke plannen heeft. Nou, Roy, goedemiddag. Goedemiddag, Wat uh, ga je doen komende woensdag met uh, 20 plus? Uh, nou ja, wij gaan eigenlijk uh, een klein stukje verderop naar Duitsland. Gaan wij met uh, de familie, gaan wij uh, familiebeek weg. Maar dan nou wordt het ook hartstikke warm. Dus. Heerlijk, maar uh, waar zitten jullie precies? Uh, wij gaan naar Lemmestad, dat is in, uh, in het Sauerland, dicht bij Winterberg. Oh, dat is een mooi stukje. En dan gewoon lekker ja. in, een huisje met z'n allen, lekker. Uh, ja, lekker eten, met, lekker drinken. Uh, een hotel met uh, ongeveer uh, 40 man familie, dus. Hé, hey, wat top, zeg. Nou die, ja. die had ik ook wel in mijn team kunnen hebben. Dat is eigenlijk ook een uh, reis. Oh, ja. Maar ja. <laughs> ja, Roy zit dus in Team Tom. Ook helemaal prima, want in Team Bram heb ik Nienke. Hallo Nienke. Hallo. Ja, jij gaat binnenkort op reis waar naartoe? Ja, ik ga met mijn vriend naar Turkije. Ach, wat heerlijk zeg. En waar in Turkije? Uh, Antalya, dus Cide. Dus ja, net een stukje buiten Antalya, maar uh, ja, heel erg lekker. En dan lekker even tot rust in een resort... Ja, we gaan uh, wel naar een resort, maar dezelfde bedoeling dat we uh, wel regelmatig op stap gaan. Oké, okay, je, je blijft niet alleen maar in dat resort kleven. Nee, nee. Ja. En ook al ga je dat wel doen, het is er ook lekker opladen Ja, ik geef je groot gelijk hoor. Ja, maar wat heerlijk Wanneer gaat dat gebeuren? Uh, we gaan nu eind april, 27 april Oké, okay. ja, dan komt het toch al wel dichtbij. Nou, wat, wat ja. heerlijk, Nienke. Uh, lekker vooruitzicht. Um, ja, Team Tom versus Team Bram. Wij gaan uh, 30 seconds spelen. Beide teams uh, hebben dan een aantal woorden. Die gaan uh, Tom en ik omschrijven aan onze teamgenoten... en aan jullie de taak om te raden wat wij toch in hemel staan bedoelen. Um, Nienke voor Team Bram, zullen wij gewoon beginnen? Ja hoor, dat is goed. Daar gaat onze tijd nu in. Ach, dit is een uh, kerstliedje. Wat zijn je takken, wonderschoon? schoon? Oh, Dennebo. Ja, inderdaad. Dit is de man van prinses Beatrix. Al oh, inmiddels overleden. Uh, de pas. <lacht> Oké, okay, maakt toch niet uit. Dit is dan oh zo'n poppetje wat al die kinderen willen. Zo'n soort konijntje. Zo'n heel lelijk ding. Die aan je tas kan hangen en zo. Konijntje? Nee, nee, nee, nee. nee. Het is echt zo'n hype. Zo'n trend nu. Goed. Oh, La dit... Ja, La Boe -Boe. En dit is waar je kan overnachten. Een van de duurdere plekken in Amsterdam. Van de Valk. A2... Ja, nee. nee het, het, het Amstel Hotel. Alleen oh. ja, Hotel zit ook al in de naam. Probeer daar maar eens omheen te werken. Uh, <laughs> twee goed, Dienke. Maar goed, Team Tom moet nog. Ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen. Roy, klaar voor? Jazeker. Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar. de zanger van Bloed, Sveet en Tranen. Uh, André Heel goed, dit is een uh, Waddeneiland Niet uh, Tessel, niet Vlieland, die anderen. Schelling. Ja, dit is de uh, ja, grote stad in België. Niet, niet Brugge, niet Gent, niet uh, Brussel. Nee. Begin met, de eerste, begin met de eerste letter van het, van het alfabet: Antwerpen. Nee, die andere. Uh, ja, ja los. Oké. Okay, uh, oh, je hebt uh, Q-Music, je hebt 538, je hebt 3FM. En dan heb je die na 3FM komt: welke is dat? Uh, uh, uh, uh, Veronica? Nee, eh. Uh, Radio 4. Daar ben ik aan. Welke plek in België bedoel je? anderlecht Anderlecht. Ja. Anderlecht, dat is toch geen stad? Dat is toch een voetbalclub? Dus is dus een voetbalclub, volgens mij is dat eerder een wijk dan een... Uh, ja? Of een stadsdeel, of wat is het Een dan? stadsdeel, denk ik, ja. Ja, volgens mij. Is het is gewoon een voetbalclub. Oh, ik op kijk. Brussel. Blijf, ja. <laughs> toch weer even nat. Altijd die klote topografie bij ja. mij. Maar goed, uh, zo voortvarend als het ging bij Team Tom. Uh, ja, daarna stokte het toch een beetje. Dat oh, betekent dat de eindstand 2-2 is gelijkspel. Zowel Roy als Nienke allebei de prijzen. Hey! Gefeliciteerd. Hey. Hey. Ja, gefeliciteerd. Nienke, oh, je wel. kan het uh, lekker meenemen naar Turkije. En Roy, lekker naar Duitsland. Yeah, ja, zeker. Yeah. <laughs> nou, goed. Een heel goede, goede fijne zondag gewenst. Uh, fijne vakanties ook. En uh, tot de volgende. Heel yes. nice. doei, doei, doei, doei. doei, doei, Timberland, The Way are, komt eraan. Eerst Kensington. en Stay op Q. Give me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 Ik. Kijk, ik weet dat ik erom bekend sta dat ik niet de allerbeste ben in topografie. Nou, dat is een understatement. Dan was ik net op zoek naar uh, Anderlecht ja. in België. Ja, ja. En uh, nou, dat is dus echt wel een plaats. Bijvoorbeeld Marco, die stuurt ook een berichtje met de Q-app. Goedemiddag. Anderlecht bestaat gewoon, is gewoon een plaats in België. Goedjes. Nou, ja. nou uh, Tom, teer <laughs> dan even op. Hey. Dat, uh, nou, dat, er is geen speltand tussen te krijgen. Ja, ja, ik wil er toch even mijn gram halen. Oké, okay, nou bij deze schouderklopje, Tom. Het bijna, was minder dom dan gedacht. Ja, bijna één uur. Het laatste nieuws dus krijgen we zo van. Danny, Danny maar hij is pas echt alwetend. Danny, Danny Onze nieuwsautoriteit. Danny, Danny is Anderlecht een plaats, Danny? Danny. Danny ja, ander ligt er zijn plaats, maar ook een voetbalclub zoals jij dan weer zei Bram. Ja. Uh, daarover gesproken, voetbal, veel sport vandaag. Slotdag Olympische Spelen, maar er wordt ook gewoon gevoetbald in de Eredivisie. Feyenoord straks, daar kijken veel mensen naar uit, want kan die stunt aankoop Raheem Sterling al meedoen? Nou, Treber, Ronne Robin van Persie heeft zo meteen het antwoord. Dat kan niet bruggetjes maken hè, die Danny. Die, ja, echt goed hè. Ook zo meteen muziek van Ed Sheeran. Step up,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 Succesvoller samenwerken, beter leiding geven, wordt sterker en maak impact. Met de opleidingen en